Joden in Duitsland moeten zich niet laten intimideren. Dat zegt de voorzitter van de Centrale Raad van de Joden in Duitsland. Hij roept de Joden in Duitsland ertoe op hun geloof niet te verbergen. Met zijn uitspraken reageert hij op de mishandeling dinsdagavond in Berlijn van een rabbijn door vier jongeren. Die taagde de rabbijn af voor de ogen van zijn dochter van zes. De voorzitter van de Centrale Raad van de Joden in Duitsland noemt de mishandeling een kwaadaardige aanval op het Jodendom... en ook een aanslag op vrijheid en tolerantie.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 Het weer zonnige periode met af en toe stapelwolken. Temperatuur 18 tot 19 graden. Morgen droog en veel bewolking. Het wordt dan iets warmer, ongeveer 21 graden. Dit was het NOS Juna. Dit is René Passet van de ANWB. De politie heeft voor vandaag snelheidscontroles aangekondigd langs de A2 tussen Eindhoven en Maastricht. En op de A12 tussen Utrecht en Veenendaal. Tot zover de verkeersinformatie.